Uur. Freddy van met het NOS Journaal. Er zijn zaken in acute betalingsproblemen. McGregor heeft surseance van betaling gekregen. Het geldt ook voor de modemerken die onder McGregor vallen. Gastra en Adam Menswear. De winkels en de webshops zijn nog open. McGregor heeft 1200 medewerkers. Drie gebieden in de Noordzee zijn tot beschermd gebied op zee verklaard. Het zijn de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front. Door de beschermde status wordt vissen beperkt tot een paar aangewezen locaties... en het mag niet langer met bepaalde soorten schadelijke netten. De gebieden liggen op zo'n 80 tot 270 kilometer ten noordwesten van Den Helder. De kerncentrale bij Tihange in België kampt opnieuw met een storing. Reactor 2 van de centrale is daardoor anderhalf uur geleden automatisch stilgevallen. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De reactor ligt in elk geval tot zondag stil. Tihange 2 is één van de reactoren waarin eerder al haarscheurtjes zijn vastgesteld.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 In de Amerikaanse stad Louisville is de uitvaart bezig van bokser Mohammed Ali. De stoet met de kist rijdt onder meer langs zijn geboortehuis, zijn eerste sportschool en zijn middelbare school. Er staan honderden mensen langs de route om Ali de laatste eer te bewijzen. Hij wordt in besloten kring begraven. Na de begrafenis is er een grote herdenkingsdienst. En volgens de rechter heeft de KVB terecht de eredivisie-licentie van FC Twente ingetrokken. De club had de zaak aangespannen omdat de KVB Twente vanwege financieel wanbeleid terug wil zetten naar de eerste divisie. Maandag doet de beroepscommissie van de KVB uitspraak. Het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht mogelijk een buitje. Morgen bewolkt, ook zon, meest droog en 17 tot 21 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging de hele middag al op de A1... van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Soes 12 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Waardenburg... Ongeveer een kwartier op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen. Drie kilometer door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk. Ongeveer twintig minuten vertraging. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is bij Nieuwerbrug een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en dat veroorzaakt vijf kilometer file. En op de N11 Leiden-Bodegave voor de aansluiting met de A12 ook drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM GFM. met nu Zandvoort draait door. Welkom terug voor het tweede uurtje Zandvoort draait door maar dan ietsje anders. Mijn naam is Hans Wassenaar, ik wens u heel veel plezier. Er is nog genoeg nieuws, wat er allemaal te doen is in Zandvoort van het weekend. En omdat het wat weekend is, en het is eigenlijk al weekend, want het is al begonnen. Hier komt Earth and Fire met Weekend. Zaterdag 11 en zondag 12 juni naar de DNRT race days van de Dutch National Racing Team op circuit Park Zandvoort. Waar auto's uit de A en de B-klasse het tegen elkaar opnemen. De stichting DNRT is er één die het racen op amateursniveau mogelijk te maken. En de data die zijn, de 11 en de 12, e wat ik al gezegd heb, maar ook de 9e en de 10e, dan krijgen we de 12 uur. En 6 en 7 augustus is er super race weekend. De entree is gratis en de locatie is circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740 en de website www.circuitparkzandvoort.nl. 3rd Anniversary Party Amsterdam Beach Hotel. 12 juni, aanvang 3 uur middags. Op zondag 12 juni viert het Amsterdam Beach Hotel en restaurant App ⁇ Vloed haar driejarig bestaan. Dat wordt groots gevierd met de band Backwet. In ieder geval is er een van harte welkom. De entree is gratis en de locatie is Restaurant App ⁇ Vloed, Badhuisplein nummertje 2 tot 4.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 It's enough. Bent u dus slechtziend? Woensdag 15 juni geeft het Koninklijke Viso, Visio in Bibliotheek Zandvoort van 11 tot 3 gratis informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u allerlei hubmiddelen... in het gebied van vergroting en verlichting, waar lezen erg belangrijk... mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer info www.visio.org. Like Het Zandvoort Museum heeft tot 31 augustus... een schitterende ruimte in het NS-station Zandvoort... als etalage beschikbaar gekregen. Binnenkort wordt er in deze etalage promotie gemaakt... voor de Amsterdam Beach-tentoonstelling die 18 juni van start gaat. En wordt erop gewezen op de tentoonstelling met Formule 1... Grand Prix Zandvoort vanaf 1948... die vanaf 26 augustus op het agenda staat. Zo wordt er een mooie verbinding gemaakt tussen de NS-reizigers... Het circuitpark Zandvoort en verwijzing naar het strand, centrum en het Zandvoorts Museum. Dum, dum, dum. Oh! was er meer bewolking dan gisteren, maar een groot deel van de dag het droog. Maar aan het einde van de dag neemt de kans op een beetje regen vanuit het westen toe. Op veel plekken werd het 18 tot 20 graden en in het noorden werd het slechts 16 tot 17 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Op beide dagen komen buien tot ontwikkeling en daarbij is de kans op een klap onweer. Waarschijnlijk is het aantal buien in het zuiden van het land groter dan in het noorden... Tussen de buien door wordt het 17 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het een frisse kant van de tijd van het jaar... met een maximum rond iets onder de 20 graden. Elke dag is er een grote kans op buien. En de wind zit voorlopig in de Zuidwesthoek. Muzikale verrassing bij het Wapen van Zandvoort. 12 juni aanvang 4 uur middags. Een muzikale verrassing onder de boom op het gasthuisplein. Gratis entree. Wapen van Zandvoort, gasthuisplein nummer 10. FM rage radio pit report you came in my home and took from me all that i had to give i thought that we would be good friends for as long as we should live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 Yes, for the sake of all we had here, I should try to understand But it just doesn't make much sense to me To trust in you again I wish we could forget it all Er zijn kinderen die niet mee kunnen doen. Ze was nog niet helemaal klaar. Er zijn kinderen die niet mee kunnen doen met sporten... omdat hun ouders geen geld hebben voor de sportclub, de muziekschool... toneelclub of schildercursus. Als gevolg daarvan kunnen kinderen letterlijk aan de kant blijven staan. Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds... maken het financieel mogelijk dat alle kinderen...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 bibliotheek zuid .nl. En de locatie is Bibliotheek zuid Louis Louis-Davidskaree nummer 1. Telefoonnummer 023-511-5300. En de website, zoals ik net al verteld heb, is www.bibliotheek zuid We're gonna Geen nieuwe landstitel voor TC Zandvoort. Tennisclub Zandvoort is er zondag niet ingeslaagd... de vorig jaar veroverde landtitel, in de eredivisie gemengd... van de KNLTB, te prolongeren. Twintigvoudig landkampioen Leimonias... bleef zondag op een zonovergoten tennispark de Glee... een te grote sta in de weg. De club uit Den Haag pakte met 2-4... de vorig jaar aan Zandvoort in de finale verloren titel terug. Ondanks het verlies was iedereen bovenal trots dat Zandvoort opnieuw zover is gekomen. Met een team waarvan de kern al heel lang bij elkaar is. Ik hoorde angst en dan mijn haar stem Niet de klanken die ik van haar ken Het is niet zo'n traan veroorzaakt door de wind Maar in in een hart dat hevig lijkt, in de liefde strijdt. Zeker maar voorzichtig zeg je zacht, er wordt voorlopig ander weer verwacht. Ik kijk of ik begrijp wat je bedoelt, maar mijn hoofd wordt overspoeld. Met gedachten aan een tijd van onzekerheid.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 De eerste uur zit er alweer op. Ik hoop u te treffen na het nieuws en de reclame. Tot zo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary koms to me. speaking words of wisdom, let it be. And in my own darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let be. Let be. Let it be. Let it be. Let it be. Dat wou niet helemaal de tekst die ik eigenlijk wilde zeggen. Ik wilde zeggen: helaas, mijn twee uur zitten er weer op. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week vrijdag. Dezelfde tijd en dezelfde presentator. En een heel prettig weekend. En nogmaals. Hou het gezond. Tot volgende week.